Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïnse steden. Daarbij zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten stroom- en gasinstallaties getroffen. Het Russische leger erkent dat en zegt dat het drones en raketten heeft afgevuurd op infrastructuur. Het is volgens de Russen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Door de Russische aanvallen in de afgelopen maanden is de Oekraïnse capaciteit om energie op te wekken naar schatting gehalveerd.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 nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio, Race Radio, ZFM. ZFM. Belev het live mee, live vanaf het circuit. Dit is Race Radio, alleen op ZFM. Goed, nou, uh, ja. ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Ja, die, goed. Die, die hebben we ja. ook weer gezongen, Gerrit. Uh, hoe heet het ook weer? Uh, Passtena Dream. Passtena oh ja, Dream. Passtena Dream. Orchestra, Orchestra, volgens mij zelfs. Ja. Uh, nou, we zitten hier op het circuit bij de historische Grand Prix. Maar we gaan nu voor uh, something completely different. Want we gaan praten met Willem Strooman. Goedemorgen, Willem. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja, goedemorgen. Nou, ja, goedemorgen.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 Wat en leuk. Dan, uh, Dit uh, verspoetje, kort. We gaan naar de dorpskerken gaan oh, we dan verder. Ja, Dat goed. En jij neemt je orgel mee en dan uh, ga je er ook Nou, spelen. we gaan geen orgel <laughs> spelen bij de nee, nee, nee, nee, nee. Maar, uh, maar we, zeg, we, wat leuk zegt het en, uh, is: we zeg, mocht het nou heel mooi weer zijn, en als ik kijk wat het nu is, dan gaan ze buiten, letterlijk gaan ze buiten spelen. Ja, geweldig zeg, dat is hartstikke leuk, Dat is een heel goed idee, ja. Dus, nou ja, druk wordt met de lunch morgen bij Dan ga je lekker bij de bar zitten en dan... Heerlijk, ja, lekker rustig, easy listening naar het Vest kwartet Want het zijn goede violisten allemaal, hè. Nou, ik vind dus, persoonlijk, maar ja, dat het tot de beste strijkkwartetten van Nederland behoort. Echt waar?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 En dan okay, moet je maar even uh, op hun, uh, hun site kijken. Daar staat Dat is echt uh, op kinderen gericht, zeg maar. Ja, vijf plus. Ja. Leuk. leuk hoor, ja. En het zijn twee violistes en een, uh, ja. iemand met een altviool en een met een cello. Ja, ja het is Lisanne Soeterbeek en Marike Kosters, die spelen viool. Aha. Dan is Stephanie Steiner is altviool en Dau Fonda, komt uit Amerika, die is cellist. Oké, okay, en uh, nou ja, vijftien jaar samenspelen, dan uh, kunnen ze het wel, hè? Lijkt mij, toch? Nou, dit is het programma dat ze morgen brengen. Dat is een bepaald niet kinderachtig, hoor, inderdaad. Oké. Okay. En een uh, strijkkwartet van Beethoven. Een uh -huh. uh, aantal divertimenti van niemand minder dan Benjamin Britten. Uh -huh. Ja, dat is mijn persoonlijke voorkeur natuurlijk. Ja. Astor Piazzolla komt er een tango en ballet en van Giuseppe Verdi een strijkkwartet. Dus.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 Historische Bafel op de grote markt in Haarlem. Een keer een jazzconcert te geven vorig jaar. Ja. Nou, en als je de tafel elkaar krijgt, dan, uh, dan kun je wakker worden. Ja, want jij hebt wel eens verteld in onze uitzending. dat het orgel wat in de, de hervormde kerk staat, in de Protestantse kerk. dat dat uh, ook uh, moeilijk te bespelen is voor een organist. Nou, het is, het is een vreselijk lastig instrument. Vreselijk lastig ja. zo. zo. Ja, dus het daarom daarom hebben ze de... ook uitgenodigd. Maar zou, zou jij er ook jazz op, op kunnen spelen?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 Yeah, thank you. Thank you. Bye-bye. This is a journey into the sound of speed. Ja, dat. Uh, Ready for the race. TK met de race. Uh. Ja, ik vond het een lekker nummer. Jij niet? Uh, ik vond het, uh, perfect. Ja, ik vond het uh, perfect. Ja, heel groot. Mooi die 12 cilinder even in het begin. Ja, lekker man. Die Jonkers uh, Ja, nou, Ach, ik kan je zeggen, ik, ik heb het vroeger voor het AD gedaan. En toen stond ik ook vaak in de pit bij die, bij, bij die Ferraris. Ja. Uh, nou, daar stond ik er dan uh, twee, drie meter vanaf. Ja, ik heb er toch gehoorschade aan overgehouden eigenlijk. Ja, daar kan dat ik voor had Mijn, je mijn geen, hoge uh, tonen zijn niet goed. Hè? Had je geen dingetje in? Nee, dat was toen helemaal niet. Uh, uh, <laughs> nee. Ik had over cool. niks te horen. Schaal pijnlijk is dat. Maar dat is natuurlijk niet, niet goed voor je oren. Daar ben ik nee. helemaal met je eens. Ik ben in de fabriek geweest bij, uh, in Milton Keynes van uh, Red Bull. Okay. En er hangen allemaal automaten met uh, van die oordopjes. Ja, dat zal wel. Ja, en die kan ja, ja, je ja. gewoon pakken. En dan ja. uh, weet je al. Dus wat, wat dat betreft. Ja, nou, dat, dat doen ze goed. Het is allemaal wel uh, een stuk uh, bewuster. Geworden. bewuster. Ja, ik heb zelf ja, ja, ja. ook die tinnitus. En, en uh, dat is heel erg. Fristant. Wat heb je? Wat heb je? Tinnitus. Tinnitus. Kun je het even... Tinnitus is een constante, constante oh, hoge, hoge toon.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 Maar goed, dat, dat is alleen maar goed voor Bloemendaal, want anders worden ze daar helemaal gestoord voor. Ja, maar ja, dat, dat geldt voor Zandvoort ook, maar de Zandvoorters hebben er geen probleem nee, mee. Nee, dat is het grote verschil. Hè, dat inderdaad. is het grote verschil. En, en, het is toch een ja, mindset. Zeker. Hey, Jij ja, de... wilde een beetje over het programma. Ja, he? waar, we nu, waar we nu mee bezig zijn, het is bijna half twaalf en de NK... Uh, GTTC is ja, Grand Tourism, Tourism, denk ik. reizen uh, ja, uh, inderdaad. En dat zijn Porsches en, en, ja. en allemaal dat, uh, dat spul. Ja, er komt nog een uh, demonstratie van de Dutch Constructors. Ja, het daarna een is... uh, demonstratie van de Dutch Constructors. Duurt een kwartiertje. Want en... weet jij dat er toch uh, aardig wat uh, uh, dus, uh, dus Nederlandse constructeurs ook in de Formule 1 hebben? Jawel, dat weet ik. En, uh, uh, maar niet alleen de constructeurs, maar ook uh, onderdelen. En vroeger was natuurlijk uh, alle, alle uh, Formule 1 auto's hadden koning schokbrekers. Ja, klopt ja. ja en en uh, weet je wel, dus dat waren allemaal ja, ja. Uh, dingen die uh, wat betreft Nederland. Uh, en er zitten natuurlijk ja. heel veel onderdelen nu helemaal. Want uh, die auto's zijn uh, halve computers geworden. Nou, je had bijvoorbeeld uh, Boro. Ja. Uh, dat was ook een team zelfs. En die hebben in Formule 1 gereden. En de genoemde naar uh, uh,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 Niet met echt veel succes. Nee, nee niet nee. echt. Want ze maakt ze een wagen die uh, door uh, uh, coureurs genoemd werd als een vliegende doodskist. Dus uh, <lacht> ja, daar kon je beter niet in zitten volgens nee, mij. Boyhaaien onder andere. Die Amsterdamse ja. Ja. coureur. Maar ze hebben hem één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 Ja, toen, ja. ja. Ja, nu niet meer, hè? Nee, nee. nee nu dat is wel jammer, ja. ja. ja toen, maar toen was het echt. Ja, uh, want anders stonden ze tot stond het einde. Want toen kwamen ze met z'n vier op de, op de Tarsenbocht af. Ja, het het bizar. Ja, dus maar stond... die auto's die waren niet zo breed als nu. En uh, nu is het echt ja. ongekend. En weet het stond, je toen stonden de laatste bijna met Bos uit. Uh, ja, ja. Onlangs startveld had je. Maar uh, ja, twintig uh, op dit moment is het is wel overzichtelijk. En, ja. uh, maar heb jij wel eens een uh, Grand Prix wagen van uh, deze tijd gezien? Jawel, tuurlijk wel. Ja. Uh, logisch. Ja, ja, ik, heb, ik heb hier ook een uh, live hier op het circuit. Uh, ja, precies. Uh, ja, het zijn een enorme bakbeesten geworden. Ongekend. Absoluut. Die dingen zijn twee meter breed. Ja, ja onverstelbaar. Uh, uh, we krijgen weer een telefoontje, want volgens mij... Volgens mij? Uh, nee, ...hebben we niemand nee, aan de nee, lijn. Nee, nou, dan gaan we nog even een muziekje draaien. Kan dat, Pim? Ja.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 Dutch Grand Prix cars. Nou, niet Dutch, maar de historic Grand Prix cars. Uh, uh, Grand Prix, ja. Dat ja de... daar, daar komen echt daar, uh, de zware jongens aan. Dat, is, dat is een mooie mooie. Dus dat is, dus dat is even wees, ja. oren dicht houden om ja. tien over half een. Tot één uur.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 Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio. Alleen op ZFM. In your car.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 Nee. En uh, misschien heeft hij een hele leuke herinnering uh, aan, uh, aan uh, van een, van een en, uh, romantische vakantie. En misschien dat het ooit hits hadden kunnen worden. <laughs> romantische vakantie ja, ja, in Corfu. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, nou we gaan weer door met ons programma. We gaan even uh, een zijpad bewandelen. Want ja. het zal uh, opgevallen zijn. Uh, de, nou, dat kan je zeggen. Ja. De street art. Uh, Mooi hè? Ja, geweldig muren bij, bij Dolphirama. En, ja, en, en de, de, de kippentrap. Ja, kippentrap. Prachtig is worden. is fantastisch geworden. Nou, Carina. Ja, is afgelopen week uh, heeft ze gesproken met Hele Janssen, een van de ja. initiatiefnemers van dit hele project. En zij heeft het helemaal uh, zeg ja, bedacht. bedacht, en, bedacht en, ja, manier. samen met Gilles en, ja. en, en, en nog iemand. Gilles Kok van de Sanfordse kant. Ja, beleef Sanford ja. tegenwoordig. Uh, okay. onderland. Ja, beleef Sanford. Okay. Ja, ja be beleef het maar even. Ja, beleef het. Maar, maar in ieder geval, uh, we laten dat, uh, dat gesprek even horen in een aantal minuten. Helemaal goed. Nou jullie, wat leuk dat we eindelijk even bij elkaar kunnen komen.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 Ondersteunen jullie dat? Want alles kost geld. Ja. De kunstenaars, het materiaal. Uh, je moet toestemming hebben om de muren te doen. Nou, dan moet er ook uh, binnen de gemeente. Moet, uh, uh, moeten ze weten waar we mee bezig zijn. Nou, ja, ze hebben gezegd: we gaan, uh, gaan jullie steunen. en nou, Ik ben heel blij dat Holland Casino, Innovatiefonds. en de gemeente hebben, hebben meegewerkt. Ja. Want anders ja. kan je dit niet doen. Nee. Uh, je ziet het steeds meer. Ja. En nu zit Zandvoort er ook lekker bij. Ja, weet je, we hebben dat iemand.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 Uh, we hebben nog sapmuren, denk ik. Ja, want er zit dit keer ook geen onderwerp aan vast, hè? Aan deze street art uh, nee. periode. Nee, we hadden gezegd een relatie met Zandvoort. Nou, hij heeft zich hier aan gehouden. Want ja. je ziet overal Zandvoort ja. in ja. terugkomen. Ja. Maar die heeft daar de lol in.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 Uh, niemand minder dan Robert van Overij, de CEO <guliffe> van het uh, circuit Zandvoort. En tegenwoordig ook mede-eigenaar. We hadden het over de Street Art Festival. Ja. Heb je het gezien in ah, Ik heb er een aantal zaken van gezien. En inderdaad, wat je zegt, ja, dat het frisse dorp, natuurlijk gewoon ja, nog meer op. Top, uh, ja. Er ja. zijn al heel veel positieve ontwikkelingen de afgelopen mm -hmm. jaren. Maar ja. dit zijn zaken die, ja. die weer iets extra's toevoegen. Ja. Ja. Nee, schitterend. Nou, ja, over positieve zaken gesproken. Het is ook een positieve zaak hè, voor Zandvoort. mister, dat vinden Alles. eigenlijk. Dat vindt bijna iedereen. In Bloemendal zijn er een paar die het niet vinden, maar dat maakt verder niet uit. Um, goed, uh,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 Ja, ja. En uh, als je ziet wat er hier weer aan rondrijdt aan collectie. Maar ook wat voor mensen erop afkomen. Het zijn niet per se alleen maar echte autosportliefhebbers. Ik zie vaders met zonen, met uh, dochters. Die is misschien voor de eerste keer ja. de ja. aanraking komen. Ja. En dan is dit gewoon uh, teruggrijpend naar de historie, is dit een heel sympathiek uh, uh, evenement om ja. gewoon voor de eerste keer kennis te maken met, uh, met de autosport. En het klinkt lekker.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 Kom maar...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 Ja, mm -hmm. uh, maar de gemeente ook. Nou, de gemeente wil ook graag. Ja, dat, dat, dat uh, nou, En dat zijn denk ik de belangrijkste voorwaarden om echt stappen te maken. Hè? Als het ons, aan ons ligt en, en, en de plannen liggen in de basis denk ik gewoon klaar. Maar om, zijn er ook tekeningen al bijvoorbeeld zijn, van nou, een hotel? Ja, dus, zijn schetsen, schetsen en je bent ja, ja, aan het schetsen, kijken. Ja, ja. Kijk, uiteindelijk een tekening maken en wat je daar wil hè, op het uh -huh. allerhoogste niveau. Dat is denk ik wel helder. Uh, we zijn wel bijvoorbeeld ook heel benieuwd naar de nieuwe stikstofregels... die dit nieuwe kabinet dadelijk gaat ja, aanbieden. Ja, dat zijn met dat name... Is dus wordt, het ligt ja. niet aan het feit dat de gemeente niet wil of ja. dat wij niet willen. Maar binnen de huidige stikstofregels, dat hoef ik jullie niet te vertellen... is bouwen best warstig, wel ingewikkeld. Ja, warstig, ja. Ja, ja, ja, dus ja, dat, ja. dat zorgt voor de vertraging en niet...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 Nee? nee, uiteindelijk toen ik uh, in contact kwam destijds met, uh, met onder andere Bernard en, uh, en Menno de Jong.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 Dat uh, is die hard autosport. zien het door zijn bloed. Door ja, tuurlijk. Uh, <laughs> ja. Maar kijk, je, kunt hier niet, uh, je kunt hier niet functioneren uh, als je als je al dat die jaren niet als je klopt. niks voelt nee. bij, uh, nee, bij dat auto waar, ja, ja. klopt. Ja, ja. Maar je volgt ook de Formule 1 heel uh, direct. Nee, zeker. Maar weet je, ook, ook weer op dusdanige manier dat uh, zeker vorig jaar... dat je eigenlijk aan het begin van de race al wist wie er zou gaan uh, winnen... Uh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 Wat wij proberen, kijk aan de voorkant met André Rieu vorig jaar. Ja, een deel van ons team die dacht: Ja, André Rieu, dat kan joh, bijna niet. Waar gaan we aan beginnen, man? Ja, de, ja, ja. Die, die kennen we al twintig jaar, ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar die buitenlanders die, die, kennen, uh, die kennen hem wat minder. Hè. Ja, en dan meer, nou, fantastisch, dat is wel bekend ja. natuurlijk. En ja. dan in combinatie met zo'n DJ vorig jaar en ja. met de koning op de grid. Ja, ja bijzonder. Dus ja, nee, ik ga geen naam noemen, maar wanneer, we we komt, wanneer wordt er een bekend? spektakel van? Oh, dat is een hele goeie. Dat, dat weet ik eigenlijk oprecht niet. Maar dat zal pas redelijk dicht op het evenement zijn. Maar ja, ja. jullie hebben nu de snolle bolletjes uh, vastgelegd. Hè? Voor, nou, de, kijk, voor eigenlijk... de vrijdag. Nou, kijk, en ook, ook Van links naar wij. rechts. Ja, ja. Maar je hebt nu in Duitsland gezien. Uh, tijdens niet de, normaal, de UK, hè. Tijdens ja? Ja, die, uh, ja, natuurlijk ook weer. Die beelden, die gaan natuurlijk de hele wereld over. Ja, die gaan de hele wereld over. Ja. En wij ja. kennen ja. allemaal snollebollekes. Maar ja. in Frankrijk hadden ze nee. nog nooit van snollebollekes gehoord. Maar nu die beelden in Hamburg en in Leipzig de afgelopen... Ja. Ja, dus ja. heel soms wat het gaat van links naar rechts straks. Nou ja, dat, uh, dat deden ze volgens mij al op de tribunes. Ja, ja, maar met jezelf, nu ja. nog wat erger. Wat we hier op de tribunes hebben gezien was natuurlijk ook briljant. Nou, ik denk dat we daar de meeste complimenten over ja. hebben gekregen. Ja. Ja. Wereldwijd, maar ook van FOM.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 Matig weer afgelopen mm -hmm. jaar. En als je ziet uh, hoe die Nederlandse fans er dan nog steeds gewoon een groot feest van maken. Dat vinden mensen gewoon wel heel En dat het gezonder. een toprace was. Zeker. Ja, ja. Absoluut. Jij bent uh, uh, promotor van het jaar geworden. Of jij, maar jullie hele team, team, he, hey, team. Ja, ja, ja, ja. ja ik uh, corrigeer <laughs> ja, mezelf wel. Ja, maar uh, krijg je daar nou veel reacties over uh, van, van, van andere promotors Zeker. Ja? Uiteindelijk was die uitreiking was, uh, in Londen. Was in Londen. Ja. en Daar waren alle promotors bij. He, want ja. er waren...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 Uh, wat verandert er voor jou zelf dan? Uh, in, in, in, in nou, ik dacht dat ik daar, daarna gewoon iedere dag uit kon slapen. Maar dat, <gangeleveren> dat, uh, ja, dat verandert helemaal niks. En even bellen van hoe ja. het moet. Ja, <gangemberen> ja. Ja, jongens, moet ik nog komen? Of kan ik, kan ik bij de Junes gaan golven? Ja, ja, ja, ja, ja. uh, maar woon, nee. je, je woont in Zandvoort? Ik woon in Aardenhout. Nou, okay. maar, maar goed, in ieder geval... Uh, nee, maar er is niks veranderd. Nee, niks nee, veranderd. Nee, Maar zo werkt het ook niet. Kijk, uiteindelijk... Ik ben hier destijds gekomen... Uh, om, om, om gewoon... een ander bedrijf te gaan bouwen. Yeah, yeah. En dat lukt alleen maar... als je daar ook dag, dagelijks bovenop uh -huh. zit. Hè? Ja, en... Ja. en, en uh, Bernhard, nou, dit, dit weekend race die hier, maar ook Menno de Jong, maar ook andere aandeelhouders. Die zijn aandeelhouder, maar bemoeien ah. zich niet met de dagdagelijkse gang van zaken. Er is een Zou goed team voor, doordat door Nee, natuurlijk. We ja. hebben een fantastisch team gebouwd ja. de afgelopen jaren met ja. een mooie mix. Nou, we hadden het al over Erik Weijers, maar ook, ja. ook over Menno Weda, Nieke Oude-Luttekhuis. Mensen ja. die hier al ja. jaren de sport vertegenwoordigen, maar er zijn heel veel goede mensen bijgekomen die uit allerlei andere branches komen. <hijf> en dat tezamen maakt het een mooi team. Ja. ja, daar moet ik leiding uit geven en of dat je dan directeur bent of directeur <coughs> eigenaar dat, dat maakt, maakt niks, niks uit. Mm -hmm. nee, nee, nee, dat is, nee. Uh, dat is waar. Uh, uh, kun je al iets zeggen over uh, uh, de hier volgend jaar ook? 25? Ja. 26, 27, 28, kun je daar iets over zeggen? Al? Nou, in, in zoverre wat ik de vorige keer heb gezegd, we, die, we, we zijn natuurlijk gewoon, we praten continu met vrouw. Ja. ja. Uh, en ik blijf ook maar steeds zeggen, joh, het is niet eenvoudig.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 Op alle vlakken op groen moeten blijven staan om echt ook gewoon hier dat evenement ook na 25 nog te organiseren ja. en dat we er positief op staan ten opzichte van FOM. Ja, anders word je geen promotor of de year, nee. maar dat wil niet zeggen dat dit zomaar vanzelfsprekend nee, is. Maar gaat het de kant op van om en om met België? Of daar nou, beetje uh, nou, er wordt heel veel gespeculeerd. Ja, er wordt veel gespeculeerd, uh, maar goed omdat jullie veel gesprek hebben, dus zal het er ooit ongetwijfeld ter tafel komen. Ja, nou, beetje laten we ervan uitgaan uh, dat, uh, wat ons betreft, kan het op allerlei verschillende verschillende manieren, maar wij gaan er niet over. Nee. Um, en ik verwacht daar ook op korte termijn absoluut geen witte nee. en Nogmaals, We nee. hebben nog een contract tot en met 25. Ja, ja, we zitten ja, pas ja. in 24. Ja. Dus we hebben ook nog de tijd om dat ja. goed voor onszelf te gaan bedenken ja. en om die gesprekken gewoon door te voeren. Ja. Nou, je zegt het al, het is natuurlijk moeilijk om uh, grote sponsors uh, aan je te binden en te blijven binden natuurlijk. Hè. Er zijn een paar hele belangrijke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 Oké. Okay. Uh, nou, ik weet niet of we nog... Heb jij nog meer vragen? Ja? Nee, nou, over, ik denk dat uh, ik uh, wel uh, uh, meer, zo een beetje stuk God. wijzer ben geworden. We ja, kunnen we het was. weer over de, de, de verlengde pitstraat hebben. Maar dat hebben we al gedaan. Hebben we al gedaan. Hebben al gedaan. En nogmaals, het uh, verlengde pitstraat. Ja, ik zag het. Hij, Zes pitboxen. Maar hoe dat die op dit, uh, ja, uh, dit, dit weekend gezien, gebruikt ja. wordt. Echt geweldig. En, ja, fantastisch. Ja, ja, ja mooi. Ja, ja. Ja, ja. Zeker. Ja, goed hoor. Nou ja, ik wens jou heel veel plezier dit weekend. Jullie ook. Heel hartelijk dank voor je komst. En een hele mooie Grand Prix. En een hele mooie Grand Prix. Dan hebben wij Oh, Heel toch? goed, ja, Hartstikke Handel. bedankt. Dank je wel. Oké, okay. okay, graag gedaan. Stukje muziek, Pim? Ja. Stukje nieuws. Oh, we hebben het nieuws? Oh, we hebben zo het nieuws. Ja, maar de eerst nog een stukje muziek, want we hebben nog vier. CFM, Race Radio, Pit Report.